Bastiaan uur. Bastiaan nachtegaal met het NOS-journaal, met wie hij was. Dat gebeurde vorige week vrijdag. Sindsdien wordt ook het stel vermist. De politie maakt zich zorgen over het drietal. Het is, zoals verwacht, enorm druk op de belangrijkste vakantieroutes naar het zuiden. Sinds de vroege ochtend staat het verkeer vast op de bekende plekken... zoals de Franse autoroute du Soleil, de Zwitserse A2 voor de Gotthardtunnel en op wegen naar Oostenrijk. Sinds het hoogtepunt van de files rond het middaguur is de drukte iets afgenomen, maar nog steeds moet het verkeer rekening houden met flinke vertraging. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen met de Pride Walk van het homomonument naar het Vondelpark. Met de protestmars werd vooral aandacht gevraagd voor de kwetsbare positie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transseksuelen, ook in het buitenland. De Pride Walk is het begin van de Pride Amsterdam, die tot dit jaar de Gay Pride heette... Pride Amsterdam vorige, wordt volgende week afgesloten met de traditionele Kanaalparade in de grachten. De man die gisteren in een supermarkt in Hamburg iemand doodstak en vijf mensen verwondde, was psychisch labiel. De man woonde in een asielzoekerscentrum. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat hij geradicaliseerd was. Recherche en de inlichtingendiensten hebben gesprekken met hem gevoerd. En op basis daarvan geconcludeerd dat er geen onmiddellijk gevaar was. Het weer, veel bewolking met hier en daar nog buien, maar soms ook zon. Vooral in Limburg en het noordwesten. Het is 20 tot 24 graden en er waait een vrij stevige zuidwestenwind. Dit, was... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad alleen een korte file op de N57 Rotterdam-Brouwersdam. Daar rijdt het langzaam tussen de A15 en Hellevoetsluis. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom Zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Zandvoort op zaterdag. It's gross ten There is De zonnige klanken bij CfM, je hoorde: Bob Marley en de Wailers en One Love. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Ja, voor Max Verstappen is het bijna vakantie, Albert-Jan. En ja. waar gaat hij zijn vakantie vieren? Dat nou, is voor vele mensen een vraag, maar ja. voor jou een weet. Ja, in Zandvoort. Meen je niet? Ja, echt waar. Hoezo dat? Ja, nou, dat, dat horen we straks ja, van kan jou. Daar komen we straks even op terug. Heel ja, goed. Zeker weten. Uh, allereerst even ook de mededeling. Uh, uh, even, kom er straks nog even ook, ook op terug op de uitslag van de kwalificatie. Maar ik kan u alvast mededelen luisteraars en kijkers. Dat uh, Max weer de best of the rest is. Uh, Max start morgen vanaf plek 5. Daarover later dit uur meer. Half vier natuurlijk de evenementenagenda. En dan met, houdt u pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En deze evenementen verdienen uw aandacht. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand... want dan kunt u gelijk even meeschrijven. Uiteraard hebben we zelfs voor het nieuws in het kort. Zoals gezegd, straks een uitvoerige samenvatting... van de verreden kwalificatie in Hongarije. En voor de rest hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte Zandvoortse radio, ZFM. Dankjewel, Albert-Jan. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. kan je 24 uur per dag kijken in de studio hier aan de Tolweg 10A. Ja, deze plaat is zo leuk, hè? Hij is helemaal hip tegenwoordig. Uh, Leo Kleine en uh, Ronnie Flex. En dit is de nieuwe single Loterij.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 No niets, nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me niets, dejado en las sombras, te juro que te pienso, hago el mejor intento. De maar achter elkaar. Als eerste door die heel kleine samen met Ronny Flex, de nieuwe single Loterij. En daarachteraan deze Enrique Iglesias en Soebemme, Race Radio. Radio, Pit Report. Ja, ja, Daar zijn we, ja, want we hebben net de kwalificatie van de Formule 1 gevolgd, Albert-Jan. En jij weet de uitslag. De uitslag en even de uh, summary of uh, de kwalificatie. Voor het eerst sinds eind april, toen hij de snelste was op het Sochi autodroom, heeft Sebastian Vettel weer een pole gepakt. De WK-leider klokte vanmiddag de snelste tijd in de kwalificatie... voor de Grand Prix van Hongarije... en zag teamgenoot Kimi Raikkonen het feest voor Ferrari compleet maken. Hij reed namelijk de tweede tijd... waardoor het he uh, de hele eerste startrij rood kleurt. Max Verstappen versloeg teamgenoot Daniel Ricciardo en werd vijfde... Vettel knalde in Q3 het beslissende deel van de strijd om de pole, een 1.16.276 uit. Een absoluut rondrecord en niemand kwam erbij in de buurt. In de allerlaatste minuut van de sessie kwam Raikkonen tot op 0,168 seconden. Valerie Bottas volgde op een kwart tel van de WK-leider. Lewis Hamilton, de snelste man in Q2, kende een moeizame laatste kwalificatiedeel. Hij maakte een fout in zijn eerste run en kwam in zijn tweede niet verder dan 1.16.707. Geen evenaring van het record van Michael Schumacher dus voor hem een volgende kans. Daarvoor krijgt hij krijgt de vieze wereldkampioen over vier weken in Spa de baan waar Schumacher debuteerde. Max Verstappen reed een sterke kwalificatie. In Q1 reed hij de tweede tijd en in Q2 de derde, waarna hij ook in Q3 weer een stukje harder ging. Een antwoord op de enorme versnelling van Ferrari en Bottas die in Q3 een halve seconde tot achttiende harder gingen dan in Q2 had hij echter niet. Met zijn 1,16797 werd Verstappen vijfde kort achter Hamilton. Hij versloeg teamgenoot Daniel Ricciardo met 0,021 seconde. Het ligt wel erg dicht bij elkaar. Hoewel het natuurlijk draaide om het gevecht om pole, waren de meeste ogen in het eerste deel van de kwalificatie gericht op Paul Di Resta. Na de derde vrije training bleek Philippe Massa niet fit genoeg om te kunnen racen... en dus moest de Schot als reservecoureur van Williams opdraven. Ervaring met deze auto had hij niet... bovendien dateerde zijn laatste Grand Prix weekend van 2013. Toch deed Di Resta het uitstekend. Dat hij 19e werd en iemand, en iemand achter zich wist te houden... mag gezien worden als een topprestatie. Met zijn 1.19868 was Di Resta sneller dan Marcus Eriksson in de Sauber. Bovendien gaf hij slechts 0,7 seconden toe op teamgenoot Lens Stroll. Ook de Canadees viel af in Q1... evenals bij de Zaubers en Haas-coureur Kevin Magnussen. De Deen reed dezelfde tijd als Sergio Perez... die op P15 net aan de goede kant van de streep stond... maar werd achter de Mexicaan geklasseerd... omdat hij zijn rondetijd later neerzette. In Q2, het tweede deel van de sessie... viel het doek voor beide Force India's De Haan van Romain Grosjean... Danny Oak Fiat en John Palmer... De Brit rit de elfde tijd in zijn Renault, maar schuift door de gridpenalty van teamgenoot Nicole Huckelberg als gevolg van een versnellingsbakswissel door naar de top 10 van de startopstelling. Dezelfde Huckelberg was in de Q2 overigens 0,8 seconden sneller dan de geplaagde Palmer. Hij kwalificeerde zich als zevende pal voor beide McLaren's en zal de race morgen aanvangen vanaf P12. En zoals gezegd, de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring begint morgen om 2 en een mooie startplek voor Max Verstappen, P5. Ja, die kennen we P5. Uh, best of the rest. The, the best of the rest. Ja. Inderdaad, morgen ook weer vaststart vanaf plek nummer 5. Tijdens de laatste race voor de zomervakantie. En dan gaat Max op zomervakantie. En waar gaat hij heen? Uh, naar, Zandvoort. naar Zandvoort. Daarover later meer. Of, uh, uh, nee, nee, nee vertel, maar, joh. Okay. vertel maar. Ondanks zijn drukke Formule 1-programma... heeft Red Bull-Formule 1-coureur Max Verstappen... een gaatje in zijn agenda gevonden... om de DTM-ronde op circuit Zandvoort bij te wonen. De Nederlander zal op zondag... zet u vast in de agenda... 20 augustus, 20 augustus aanstaande aanwezig zijn... bij het jaarlijkse Tourwagenspektakel. Verstappen zal tijdens de startveldpresentatie... geïnterviewd worden. Aansluitend rijdt hij met een cabriolet... een rondje over het circuit...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 Het is ook een, eens leuk om weer eens een Formule 3 van nabij te zien. In 2015 bracht Verstappen ook al eens een bezoekje aan de DTM. En destijds was hij te gast tijdens de seizoensfinale op de Hockenheimring. Dus op even recapituleren. Op 20 augustus zal Max Verstappen live te zien zijn hier in Zandvoort... tijdens het DTM-weekend. Dat gaat weer een mooi spektakel worden op het circuitpark Zandvoort. En morgen start hij dus in Hongarije vanaf P5... Dan heeft hij de beide Mercedes en de beide Ferraris uiteraard weer voor zich. Jammer genoeg zeggen we dan natuurlijk. Maar je weet het nooit hè, hoe het in de race verder gaat verlopen. Ja, willen jullie wat zeggen, heren? Ja, Lex van der Orden is nog in de studio aanwezig. Hoe is het hier, Lex? Beetje gezellig? Pak die microfoon er eens bij, anders horen we je helemaal niet. Ja, je bent hier nou dit toch... Dit is, dit is, je bent, is hier, het is hier lekker cool. Het is hier lekker cool, hè? Ja, ja. cool. We hebben een koele airco, hebben we. Maar ja, het is, nou, het is airco. een beetje plakkerig. Ja, ja, een beetje vies. Nou, dat ja. was het van de week trouwens, de hele week zo'n beetje, hè? Behalve gisteren hadden we een beetje afkoeling, maar... Die dagen daarvoor was het gewoon plak en plak. Ja, precies. Ja, wisselvallig. Niet ja. wisselvallig. Nee, zo is het. Nou, willen jullie carnaval gaan vieren? Ja, dan moet je nou zijn in Rotterdam, want daar vindt het zomercarnaval plaats met een straatparade die vanmiddag om 1 uur gestart is. En deze plaat komt daar ook vast wel bij langs. Deze dag is het carnaval in Rotterdam. Er komen meer dan een miljoen bezoekers op af. Dus ja, die denk een plaatje draaien wat er een klein beetje bij past. Carnaval de Paris, eigenlijk carnaval de Rotterdam. Je de Dario G. Het is drie minuten voor half vier geworden. Zandvoort op zaterdag, daar luister je naar. En van de, de zomercarnaval gaan we over naar de zomerkrant. Ja, de is er weer is weer uit voor de toeristen. Heeft u hem al zien liggen? De nieuwe Zandvoortse Zomerkrant, deze toeristische krant, staat boordevol informatie over Zandvoort. Het centrum met strand en alles wat voor met name de toeristen van belang is. Alle informatie is behalve in het Nederlands ook in het Duits en Engels en dus van groot gemak voor de buitenlandse toerist. In deze speciale Zandvoortse Zomerkrant is tevens een plattegrond van Zandvoort afgedrukt. De Zandvoortse Zomerkrant is verkrijgbaar bij strandpaviljoens, hotels, pensions, bed and breakfasts campings, diverse gelegenheden en andere adverteerders. Bij Mooi Weer wordt de Zandvoortse Zomerkrant uitgedeeld bij het station... en op de diverse markten. Verhuurt u kamers en wilt u ook een aantal exemplaren voor uw gasten? Bel dan met 023 573 2752. 023 573 2752. 2752. Dus ook de, aan de toeristen wordt door de Zandvoortse courant gedacht. Middels de zomercourant. Uh, zometeen die evenementagenda. Uiteraard ook weer uitermate uh, geschikt voor alle toeristen uh, hier in Zandvoort. Er is deze van DJ Calais, en Rihanna en Wildfoort. I don't know if you can take it. No, you wanna see me necky, necky, necky. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in it as wedges like he came from Maytay. Why can we sit on the product? When I get like this, I can't be around you I'm too little to dim down the notch Cause I can some things that I'm gon' do Wow, wow, wow Wow Take you know, this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat her like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shinin' with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time I hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, Wow, wow.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 Call me and I could get what it, juicy. you say I could tell you gone off the door, oh, say yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You, you talking to me like your new babe. New babe. You talking like you trying to do things Now that pipe got her running like she Usain, baby You made me drown in it, ooh, touche, baby I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby And you know I'm a slaughter like I'm Jason Busted, why you got it on safety? White girl, where? it on brown, liquor. like it. I probably shouldn't be around you, around you. You get wild, wild, wild, You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do? Hey, girl, less when, when I told you. When I was you, all I get is wild Wow wow wow Wow wild, wild thoughts. Ja, je zou hem in moeten kijken via wwwcivip livenl Vind je hem leuk? Het Enig. Enig hè, Dietje Kalee. samen met Rihanna, je de Wildfoss. Het is één, overal vier. Nou, ga je gang met de evenementenagenda. Nou, ik zou zeggen, nou, ga je wel even, even de hond uitlaten? Ja, is het zoveel? Er is weer van alles te doen. Jongen, jongen. Laten we beginnen met de tentoonstelling Hollandse Meesters in het Zandvoorts Museum. Nog tot 20 augustus bent u daar van harte welkom om deze tentoonstelling te bezichtigen.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 Soulvolle live acts en DJ's. En vandaag organiseert Ayuma dan voor de derde keer het Ayuma Summer Festival. Een festival waarin uh, de Ayuma bij de Beach Hideaways Experience wil neerzetten... door een mix van DJ's, live acts, Asian fingerfood, yoga, art, gin tonics... en natuurlijk strand en surf. Dat is morgen allemaal om tien uur begonnen... en het duurt vanavond allemaal nog tot tien uur bij Ayuma Summer Festival. En de locatie is uiteraard... Het Zuidstrand nummertje 2. En meer informatie over dit evenement... en over alle andere activiteiten van Ayuma... kunt u natuurlijk de website raadplegen. Nou, vandaag was er dan geen... Uh, uh, uh, even kijken... geen uh, zomermarkt in verband met de wind. Maar hopelijk wordt dat morgen wat minder. En dan kan u natuurlijk genieten van street art... Uh, in Zandvoort op het uh, Badhuisplein. En wellicht ook van de kraampjes. Maar dat weer heeft natuurlijk... Uh,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 En dan gaan we naar het circuit, want dan is het morgen ook tijd... voor het Nationaal Oldtimer Festival. Morgen vindt het Nationale Oldtimer Festival, powered by Maguire's weer plaats. Met een vol programma op het circuit, met de parades, vrije rijden... en races met klassieke bolides en meer dan 1500 klassiekers op de paddock. Tal van merkenclubs, een concours concoursdelegance en een onderhoudend muziekprogramma... completeren deze Nationale Oldtimer Festival morgen op het circuitpark Zandvoort... Dus liefhebbers van oldtimers, u bent van harte welkom. En ik heb begrepen dat u zelfs nog kunt inschrijven voor het concours Delegance. Mocht u, op, mocht u een oldtimer in uw bezit hebben, dan kunt u daar nog voor inschrijven. Ga daar nou even voor naar de website www.sikwiezandvoort.nl www Morgenochtend vanaf 9 uur razen daar de oldtimers tot diep in de middag. Goed, dan gaan we naar uh, 31 juli. Van 1 uur tot 6 uur is het Pride at the Beach... ook bij restaurant App Vloed. Maandag 31 juli is het zogezegd de start van de Pride at the Beach... een zogezegd driedaagse gay pride in de Zandvoort. Met de aftrap van de speciale Pride at the Beach parade... en tijdens deze parade lopen Juicy Divine en Miss Elvira mee... en ze zijn te herkennen aan, naast hun stunning looks natuurlijk... de vlag van het Amsterdam Beach Hotel... Ook bij App Vloed, het restaurantgedeelte van Amsterdam Beach uh, Hotel... vieren wij feest tijdens de Pride at the Beach en iedereen is welkom. App Vloed is prachtig versierd en uitgelicht in de kleuren van de regenboog. En uh, de gastheren en gastvrouwen uh, hebben de hele dag door optredens afgewisseld... met fijne deuntjes van DJ Daniel. En dat allemaal, zoals gezegd, vanaf 1 uur op deze 31 juli tot 6 uur. En de locatie to be, Amsterdam Beach Hotel Badhuisplein 2 tot en met 4... Meer, even, meer informatie over dit evenement. En natuurlijk over alle andere evenementen van het Amsterdam Beach Hotel. Raadpleeg de website www.amsterdambeachhotel.nl. www.amsterdambeachhotel.nl. En eerder in dit programma heb ik u al het uitvoerige programma. Het driedaagse programma van Pride at the Beach uh, kennis gegeven. U kunt het rustig nog ter teruglezen. En veel uitgebreider in de Zandvoortse krant, Zowel maandag, dinsdag als op de zonnige woensdag. Is er een uh, Pride at the Beach evenement? Zowel in het centrum, de dinsdag op het strand. En uh, het wordt natuurlijk allemaal afgesloten met een groot feest bij Club Notiek. En het vuurwerk wordt verzorgd door Holland Casino op woensdag 2 augustus. Gaan we naar 4 tot en met 6 augustus? Want dan gaan we weer naar het circuit toe. Want dan is het DNRT Super Race Weekend. De drie dagen van het DNRT Super Race Weekend zullen volgepakt zijn met spannende races. De wedstrijden worden verreden door raceclasses uit de DNRT Breed Sport Series. De stichting DNRT is er om het racen op amateurniveau mogelijk te maken. Zo ook tussen 4 en, van 4 tot en met 6 augustus. de place to be, het circuit Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen van het circuit... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl En op 5 augustus is ook weer tijd van 11 uur s middags tot 9 uur s avonds... de zomermarkt op de boulevard Zandvoort. Zoals uh, vanaf 22 juli uh, is er dus in principe iedere zaterdag in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op de Boulevard de Vauvage. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. Dus ook 5 augustus is het weer tijd voor de zomermarkt. Van 11 uur s morgens tot 9 uur. De locatie? Badhuisplein. Op 5 augustus vanaf 2 uur tot 5 voor 12 s'avonds... is het High Tides and Good Vibes Reggae Festival weer aan de beurt. High Tides and Good Vibes Reggae Festival is back again... Get ready for some conscious roots reggae on the 5th of August 2017. Real reggae vibes on the beach. Dat allemaal uh, uh, op 5 augustus van 2 uur middag tot 5 uur 12 s'avonds. The place to be, Boulevard Paulusloot, nummertje 8 en wel bij Strandpaviljoen Storm. Kijk ook even op hun website voor de line-up. Op 5 augustus is het ook weer tijd voor Let's Party. Dat begint s'avonds om half 8 en het duurt tot 5 voor 12. Let's Party is een avond stijlvol en ongedwongen dansen en genieten en ontmoeten voor de friendly 25 and up. En daarmee refereren ze natuurlijk aan de leeftijd. Het begint allemaal om half acht en is dus om vijf voor twaalf is het afgelopen. En het wordt allemaal georganiseerd door Appelman Evenementen. En dat allemaal uh, 5 augustus van half acht tot vijf voor twaalf. Meer informatie over de locatie. De entree is 10 euro. www.swingstation www.swingstation.nl En last but not least, op 6 augustus van 10 uur s morgens tot 5 uur, s morgens, tot 5 uur s middags... Place du Tertre, een terugkerend evenement. Op deze kunstmarkten staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt... en kan natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden. Een prachtige Frans getinte... Place du Tetre evenement. Het speelt zich allemaal af op het kerkplein op deze 6 augustus vanaf 10 uur s morgens. Ik zou zeggen. Uh, laat u ze verleiden door Place du Tetre te bezoeken op 6 augustus van 10 tot 5 uur. En het wordt. Uh, meer informatie over dit evenement. kunt u terugvinden op de website www.bkzandvoort.nl. bkzandvoort.nl. Ik zou zeggen. Tot 6 augustus heb je bijna een record, Albert Jan. Bijna 8 minuten de evenementagenda hier bij CFM. En dat betekent dat er de komende dagen weer heel veel leuke activiteiten zijn hier in Salford. Natuurlijk voor de Salforders zelf en voor alle toeristen. Hier is Lynn Collins. You can't walk, we won't. Yeah. So, you'd better... Op 21 in Zandvoort op dit moment. In de windkracht 5 hebben we een wisselvallig zomertje. Ja. Om maar even de woorden van Lex van de Oren te gebruiken. Een beetje wisselvallig. Je de single van Ricky Martin en Penta Pakka. Daarvoor trouwens een heerlijke gouden oude single van Dean Collins. Dat was Fink. Die we speciaal even draaiden voor Gerard want die is gezellig aan het luisteren op dit moment, uh, Albert-Jan. Oké, okay, heeft, heeft, heeft, heeft hij nou ook bouwvak, of niet? Ja, waarschijnlijk. Nou, <laughs> je weet het niet, hè? Je weet het niet. Je hebt net een uh, evenementagenda van 8 uh, minuten gehad... maar je denkt, we gooien er nog eentje tegenaan. Jawel, want die wil ik ook uh, de luisteraars en de kijkers niet onthouden. Expositie Studio 11 Zandvoort. Vanaf 1 augustus exposeert Studio 11 Zandvoort... bij pluspunt Vlemingstraat 55 te Zandvoort Noord. Loop gerust eens binnen om het werk van de deelnemers te bewonderen. Studio 11 Zandvoort is een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. In het hart van Zandvoort, in een authentiek pand aan het gasthuisplein nummertje 6... werken momenteel zes deelnemers dagelijks met veel plezier. Dat is ook een van de doelstellingen van Studio 11, Dat het een plek is waar je graag wilt zijn, dat je doet wat je leuk vindt... en waar je goed in bent en jezelf kan ontwikkelen. De werkzaamheden zijn tot stand gekomen vanuit de wensen en interesses van de deelnemers zelf... Borduren, breien, koken, schilderen, kaartjes tekenen en lezen... zijn een aantal activiteiten die gedaan worden. De kunstwerken die vervaardigd worden in Studio 11... worden tevens te koop aangeboden. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het oefenen... en leren van Nederlandse gebarentaal... en wordt er één keer per week... Kundalini yoga les gegeven. De wat? <laughs> Kundalini yoga les gegeven. Nooit van gehoord. Meer informatie is te vinden op www.studioelfzandvoort.nl 11 www Maar je kunt natuurlijk ook gerust eens een kijkje nemen op het gasthuisplein. En vanaf 1 augustus exposeren expo zij bij Pluspunt Vleemingstraat nummer 5 al, 55, al hier. Tot zover het nieuws over deze expositie. En hier Shai Coltrane. met deze schaalbouwen. Je hoort de Shaa Train en Go Like a lila. 18 minuten voor 4 uur. Nou, we hebben nog een paar platen tot aan het uh, nieuws en weer van uh, 4 uur. En dan uh, zijn we er nog 1 uur lang met uiteraard al onder meer... duur van de Week, Gedicht van de Dag, Formule 1 nieuws en nog veel en veel meer. Lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse Radio. Helemaal als de meisjes uh, lekker op vakantie gaan, hè? Nou, heel veel mensen die gaan vandaag op vakantie, uh, trouwens, Albert Jan. Vandaar dat ze het ook uh, de Zwarte Zaterdag noemen. Lekker allemaal uh, in de file richting een uh, richting, uh, vakantieoord, Met name in uh, Frankrijk op de Route du Soleil. Ja, daar staat het uh, ook uh, vandaag weer helemaal vast. Uh, ja, jij hebt nog een ander uh, bericht uh, ja, uit over de renovatie bericht. van de Agatha-kerk. Ja, die kunnen uh, de financiële bijhulp van u, luisteraars en kijkers, wel gebruiken. De katholieke kerk Sint-Agatha aan de Grote Krocht is hard toe aan een restauratie. Momenteel vinden er al, er al de noodzakelijke werkzaamheden plaats aan het glas in loodramen aan de westkant van de kerk. Maar ook de kerktoren moet onder handen worden genomen en moet gevoegd worden. Het kostenplaatje is erg hoog en alle werkzaamheden moeten door het kerkbestuur zelf worden bekostigd. Nadat de ramen zijn gerestaureerd, zal ook de kerktoren geheel opnieuw gevoegd moeten worden. Door de weersinvloeden ontbreekt veel voegwerk. Kerkgangers en parochianen dragen al een financieel steentje bij. Maar de kosten van dit alles zijn erg hoog. De Agatha Parochie ontvangt geen subsidie. Vandaar dat er een beroep op de Zandvoortse bevolking wordt gedaan. Dus als u wilt, steun dan de parochie door een deel van het raam te bekostigen. Uh, een stort geld op het rekeningnummer van de parochie... met vermelding restauratie. En wilt u uh, het rekeningnummer even rustig nalezen... kijk dan op pagina 11 van de Zandvoortse korant van, van, van deze week. Tot zover uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nog eentje tot aan het uh, nieuws van 4 uur.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 Que sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, yo te acepto el trato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu rato. We gaan naar rato. strand. We gaan naar het strand. We gaan naar het strand. We gaan naar het strand. We el naar het strand. We gaan naar het strand. We gaan naar Con ons troepas haalt het rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. felices en los patos. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo, el rato. Lo hacemos todo el rato. Si conmigo te quedas. O con otro tú te vas.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 Maar nu eerst het NOS.